4 uur. Het NOS Journaal. Mark Fischer. Nieuwe OV-chipkaarten worden sinds augustus uitgerunst met een chip die beter bestand is tegen fraude. De nieuwe chip is ontwikkeld samen met de Radboud Universiteit in Nijmegen, die een vorige versie van de kaart nog wist te kraken. Nog altijd worden bij TransLink Systems, het bedrijf achter de kaart, dagelijks zeker 20 gevallen gemeld van mensen die de kaart hebben gehackt om zwart te reizen. Maar de software die daarvoor wordt gebruikt, werkt volgens TransLink Systems niet bij de nieuwe kaart. Nieuwe overchipkaarten zijn de afgelopen twee maanden geleverd naast de oude. Die worden nog verkocht tot de voorraad op is. Voor de gewone reiziger maakt het geen verschil, zegt TransLink Systems. Alleen als die bewust wil frauderen, uh, heb je er iets aan. Maar voor de reiziger uh, maakt het niet uit. Die merkt ook niets daarvan. Uh, de chip reageert hetzelfde als uh, de huidige chip. En uh, ook aan de apparatuur verandert verder niets. Uh, dat het blijft hetzelfde. De Tweede Kamer wil dat premier Rutte onderzoek laat doen... naar het uitlekken van gesprekken uit de Rijksministerraad. Media op Curaçao citeren uit geheime notulen. En speekamerlid Van Raak. De verhoudingen tussen de regering van Nederland en die van Curaçao staan op scherp. En vannacht, vannacht is er een bom gelegd... onder de verhouding tussen de regering van Nederland en Curaçao. Het zou gaan om een verslag van gevolmachtigd minister Osepa aan premier Schotten. In het verslag zou staan dat minister Donner bereid is in te grijpen op Curaçao... en dat hij onderzoek wil doen naar de integriteit van enkele ministers in het kabinet Schotten. Het onderzoek zou moeten worden gedaan door de Rijksrecherche of de AIVD. Van Raak heeft na eigen zeggen zelf ook een kopie van de notulen. Banken kunnen ruim een jaar ongelimiteerd geld lenen bij de Europese Centrale Bank. Door de maatregel kunnen banken makkelijker aan geld komen... In de huidige situatie durven banken elkaar vanwege de crisis vaak geen geld meer te lenen. De maatregel is een van de laatste van bankpresident Trichet, die binnenkort vertrekt. Hij riep de banken op om hun balansen te versterken. Als het nodig is, moeten ze daarbij steun van de overheid accepteren. Nationale overheden moeten op hun beurt bereid zijn die steun te verlenen, zei hij. Volgens Trichet zal de inflatie de komende tijd nog hoger zijn dan de 2% die de ECB nastreeft... Maar daarna zal die gaan zakken, voorspelt Trichet. De ECB besloot verder het belangrijkste rentetarief op 1,5% te laten staan. Het weer, stapelwolken, maar ook wat zon. En dan vooral in het noorden kans op enkele buien. De temperatuur ligt vanmiddag rond 13 graden. Morgen blijft het onstuimig en dan wordt het een graad of 15. Aan ah, en bij de er Allereerst een melding van een spookrijder op de A15 Gorkum, Rotterdam. Komt u bij Alblasserdam een spookrijder tegemoet. Haal niet in, blijf rechts rijden. En probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik haal die melding op de A15. gorkem Rotterdam. Komt u bij Alblasserdam een spookrijder tegemoet. Dan de avondspits. Op dit moment nog maar een paar files. Eigenlijk geen bijzonderheden. De meeste vertragingen op de A4. Amsterdam-Den Haag bezoekt de dijk 6 kilometer. Een auto met pech op de binnenring. Bij Amsterdam op de A10. Bij Westpoort staat 2 kilometer. De rechte rijstrook is dicht.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 Wilt u uw geld niet voor drie jaar vastzetten, maar korter? Open dan nu een 1-jaarsdeposito en profiteer tijdelijk ook van 3,75% rente. Ga naar leaseplanbank.nl Dit is Radio 1. VPRO. Villa VPRO. Blok. Goedemiddag, hartelijk welkom opnieuw bij Villa VPRO. Wij zijn er nog tot half vijf met ons panel Klinkende Munt. Voor het nieuws van 4 uur waren we al even bescheiden begonnen... met Ewald Engelen. Hij is uh, hoogleraar Financiële Geografie aan de Universiteit van Amsterdam. Ewald, Hallo. opnieuw welkom. Dank. Wie er ook nog zit is Rens van Tilburg, ook econoom. En jij, nu ben ik het kwijt hoor, bent onderzoeker bij SOMO. En dat is een uh, stichting Klopt. die onderzoekt naar multinationals. Multinationals en, en je bent publicist. En Roel Jansen is financieel-economisch journalist. We hebben het voor het nieuws al uh, eventjes eventjes gehad over hoe het allemaal toch zo enorm mis heeft kunnen gaan in de financiële wereld. Met de banken waren de meningen een beetje over verdeeld of de markt te vrij is gelaten of niet en of je dat ooit als politiek nog weer enigszins, of je daar nog enigszins greep op kan krijgen. Uh, om, omdat we het toch over banken hebben wilde ik met jullie even Dexia gaan bespreken. Dat is de Belgisch-Franse bank die omdonderde, nu weer met staatshulp uh, overeind gehouden moet worden. In 2008 gebeurde dat ook al. Toen was het door de, door, de, door de bankencrisis, door de hypotheekcrisis. Nu is het echt wel een slachtoffer van de schuldencrisis. Enorm veel miljarden aan, waard, aan Zuid-Europese waardepapieren. zijn geen betrouwbare bank meer voor de collega-banken... Om, om geld naartoe te brengen en andere investeerders. Dus ze vallen om. Dus moeten ze gered worden. En ik heb begrepen dat België nu al gezegd heeft... dat ze hun deel, het Belgische deel, gewoon willen nationaliseren. Ewald, is het een, een dominosteentje? Brengt jou dit enorm aan trillen, dit bericht over Dexia? Ja, eigenlijk wel. Ja. Uh, kijk, we weten dat de Griekse overheidsschuld uh, te groot is. En dat er dus afgewaardeerd moet gaan worden op die, uh, op die Griekse overheidsschulden. Ook de, de Europese elite lijkt langzamerhand schoorvoetend te beseffen dat dat moet gaan gebeuren. Dat betekent dat banken die daar uh, schuld, schulden kapitaal hebben uitstaan... dat die dus uh, verliezen moeten gaan nemen. Uh, we hebben twee jaar gehad uh, vlak na de crisis van september 2008... waarin uh, er sprake was van uh, groene scheuten. Uh, mm -hmm. Economie leek enigszins mee te zitten. Uh, ik vind het verbijsterend om te zien dat de Europese Unie... gedurende die periode heeft nagelaten om veel sterker aan te dringen... op uh, het versterken van het eigen vermogen van banken, buffers... Mm -hmm. om eventuele mogelijke nieuwe klappen te kunnen opvangen. Nu heb je die buffers nodig. Die buffers zijn er niet. We hebben twee jaar verspild aan bonussen... onvoldoende ingezet op het versterken van het eigen vermogen. En nu is een klein... Tegenwindje, Want laten we wel wezen, is Griekenland is niet groot. Ja, Griekenland is natuurlijk eigenlijk relatief klein. Klein tegenwindje, 50, 60, 70 procent afwaarderen op Griekse overheidsschuld... is voldoende om BNP Paribas, om Commerzbank, om Dexia aan het wankelen te brengen... met alle tweede, derde orde-effecten van dien. Ik vind het een politieke schande dat dit, dat dit kan plaatsvinden. Ja, maar de politieke schande zit in dit geval eigenlijk bij de Europese regeringsleiders die onder dappere aanvoering van premier Mark Rutte en met, in, in, met soufflering van minister van Financiën de Jager op 21 juli in Brussel hebben gezegd, weet je wat, we gaan de banken opleggen dat ze voor 21% moeten afwaarderen nog, op hun schulden aan Griekenland. We hoorden net Parozo, vorige week in zijn State of the Union ook nog zeggen, het wordt tijd dat die boeven ook eens een keertje mee gaat ja, betalen. Ja, het wordt ook tijd, maar als je dat van tevoren roept, wat gebeurt er namelijk dan op 22 juli, dat snapt als dus iedereen, dan denken al die beleggers die met Grieks schuldpapier zitten en niet alleen met het Griekse, maar ook met het Italiaanse, Spaanse, het, Spaans, het Portugese, en bla bla ga ze maar door tot en met de Belgische. Weg met die handel, die dumpen die boel, dus ze verkopen die obligaties Nou wacht even, vervolgens de banken die met die obligaties in hun portefeuille zitten, zoals Dexia, die niet zo stom zijn geweest, het is echt een Belgenmophaas, dat ze het niet onmiddellijk hebben verkocht aan de Europese Centrale Bank, die dat allemaal aan het opkopen was. Ja, die zitten dan met een gigantische strop, want er valt een een enorm gat in hun balans, zeg maar. Dus ja, dan valt zo'n bank Bent, om. Zo, en dat is ben, nu gebeurd. Ben jij het dus mee, is het, wat echt, het, roel zegt. het is echt getriggerd door de Europese regeringsleiders. Jawel, maar dat is het, het onderliggende nee, probleem. Nou, Uiteraard ik, moet je natuurlijk gaan afwaarderen, maar dat moeten ze zelf doen. Komt het door het beleid wat de politiek heeft nee. gezegd van de banken moeten meegaan betalen dat dit nu versneld nee, is? Dat nee, daar banken... komt het niet door. Kijk, uh, wat er besloten is op 21 juni uh, had Juli. het gevolg Juli. dat uh, 20% uh, ongeveer van die, die schuld ja. op Griekenland aan waardedaling was. Nou, dat had zelfs Dexia nog kunnen dragen. Dus daar is Dexia niet aan ten onder gegaan. Uh, de reden dat ik voor die uh, bijdrage van die banken was... Uh, uh, en die had eigenlijk veel groter moeten zijn... want die, die schuld van Griekenland moet met veel meer dan 20% verminderd worden... Uh, uh, is vooral dat, dat dan namelijk de lasten terechtkomen bij die banken... die die Griekse schuld op de balans hebben staan. En dat die ja. banken dan vervolgens weer gesteund zullen moeten gaan worden door uh, de, de respectieve overheden, ja, dat, dat is helder. Door dat maar, steunfonds, want dat moet gaan, do, gaan do, gebeuren. Maar kijk, die schuld van Griekenland, die moet sowieso uh, afgewaardeerd gaan worden. En dan is de enige vraag is van, uh, uh, gaan de banken die daar een verantwoordelijkheid in hebben gehad... in het opbouwen van die schuld, gaan die daar wat van merken of niet? Nou, Europa staat op de koers van, die gaan daar helemaal niks van merken. Die hebben nu bijgestuurd gezegd van, nou, banken jullie gaan meebetalen. Ja, dan heeft dus een Dexia-bank, dan hebben de Franse banken, dan hebben de Duitse banken... die hebben een een groot probleem. Dat moet vervolgens door die overheden worden opgelost. Maar dan hebben die overheden wel weer iets in hand om te zeggen: wij steunen jullie nu. Maar dan gaan we een paar dingen met jullie afspreken... die we tot nu toe nog niet hebben afgesproken. Bijvoorbeeld uh, ophouden met bonussen voorlopig. Ewald, geen geld aan de hand. Knikt in stemmen dus kan kort en Roel schudt hevig met het hoofd. Dus dat wordt lang. Maar ik geef jullie allebei even lang. Ewald, uh, de, de crisis is een crisis van nalatigheid. De nalatigheid zit hem in niet uh, in 2009 je banken verplicht om het eigen vermogen te versterken. Op het moment dat het eigen vermogen versterkt had geweest... had je nu veel makkelijker afwaarderingen van Griekse schuld kunnen doen. De tweede nalatigheid is dus een politieke, heeft niets met Dexia te maken... maar heeft betrekking op het... 2005, nee tegen het grondwettelijk verdrag van Frankrijk en Nederland. Dat had een grote call aan de Europese elite moeten zijn om te zorgen voor grotere democratische legitimiteit van de Europese Unie. Die twee dingen heb je niet gedaan. En je zit nu met de gebakken peren. En de uitkomst zou wel eens kunnen zijn dat je dus inderdaad geconfronteerd wordt met een wanordelijk Grieks default uh, met alle onvoorspelbare consequenties voor het voortbestaan van ja. de euro en de dat Europese integratie. Dat en ik vind dat, dat verwijtbaar. Ja, dat ik vind dat nee, Europese burgers dit hun politieke elite moeten en mogen verwijderen. Ja, dat, ja, dat ja, ben ja, je met ja, me eens. Ja, o, ja, ben ik, ja Ewald, dat ben ik helemaal met je eens. Maar wat er nu deze laatste twee maanden is gebeurd, dat is toch evident. De Europese leiders hebben dit gewoon uitgelokt. De run op het verkopen van obligaties van landen die aanvankelijk nog niet in de gevarenzone zaten, zoals Italië. Ja, natuurlijk, ze hebben ook een halfgare premier die, er, die het niet beter maakt. Dus die moet ook, ook, ook snel weg. Mm -hmm. uh, maar Doordat die obligaties afgewaardeerd zijn geworden op de markten. En komen banken in de problemen. Dus nu heeft, heb je twee problemen. Je hebt, België heeft een probleem met hogere rente die ze moeten betalen. omdat ze voor miljarden in Dexia moeten gaan stoppen. Dexia heeft een probleem, want het kan niet overeind blijven. En je hebt toch het oude probleem van Griekenland. Uh, hmm. nou ja, noem maar op. en die andere landen wat ongeveer. Ja, maar maar, is? Dus, je ja die, die, dus je moet die, die, die, die, die, die, die, die, die afwaarderingen. Die afwaarderingen gaan natuurlijk komen. Maar laat, doe dat nou niet aan het begin. Kondig het niet van tevoren aan dat je dat gaat doen. Want dan... Dan, dan lok je gewoon Werk, deze, dat zo? Die hele In de hele financiële ja. wereld. Nee, kijk, doe wie, iets, maar meld het niet. En wie, kijk, winnen, je, en wie winnen nu? Dat zijn de speculanten. Wat dat zijn de hedgefondsen die voor 50% Griekse staatsobligaties kunnen kopen. En ze voor, dadelijk voor 80% weer kunnen terugverkopen aan de Europese Centrale Bank. En dat betalen wij dus allemaal. Mm -hmm. Wij lijden onder dit wanbeleid. Maar Laten we één ding: één ding. Het, het is niet alleen maar een crisis die veroorzaakt wordt door financiële markten. die niet willen beseffen dat uh, de huidige overheidsschuld van de Griekse staat. Uh, uh, niet, niet te dragen valt. Het heeft ook te maken met politiek. En jij houdt helemaal geen rekening... met de politieke kant van dit hele verhaal. Denk Dezelfde politieke elite van Europa... kon het ten overstaan van het eigen electoraat... niet maken om weer... Let wel, weer na september 2008 de banken uit de wind te houden. Dus de druk om inderdaad de banken ook mee maar, te laten betalen... die was heel groot. Maar dan politici je... hebben twee velden tegelijkertijd dat te bestrijken. Is, dat is waar, maar daar zou je geen rekening mee. Dan zou, jawel, dan zouden ze zou zou toch een keer moeten eigenlijk. zeggen... het gaat ons op deze geen manier mee, nog, veel mee. kost, nog veel meer kosten... Dan als we het anders hadden gedaan. Dus het, de rekening wordt alleen maar groter door in te geven aan die populistische druk om de banken te laten meebetalen. Mag ik wil nou nog een vragen wat ik, wat ik niet begrijp. Uh, Rens van Tilburg, uh, die, die obligaties. Hè? Nu, de, de banken die, uh, um, uh, brengen hun geld nu niet meer naar banken als Dexia en pensioenfondsen, maar die, die, die stallen het allemaal bij de ECB. Dat is veilig. En de Rabobank. Maar de ECB koopt inmiddels ook enorm veel van die. Zuid-Europese obligaties op. Dat ja, zijn twee verschillende markten. Ja, ik kan het niet goed rijmen. Die zitten zo meteen met die, met, die, met die waardeloze papieren. Leg mij dat dan eens uit. Waarom de ECB dat wel kan doen en dat desondanks het geld daar veilig staat van die banken. Ja, nou ja kijk, de ECB, uh, dat zijn wij allemaal. Hè. Dat, daar komt het uiteindelijk mm -hmm. op, uh, op, op, op neer. Oh, de dus, reclame uh, <laughs> De uh, ECB, dat zijn wij. Ja, ja. Maar, maar, maar, maar inderdaad, de ECB neemt wel een groot risico door allerlei van dat soort obligaties nu, uh, nu op te kopen van, van probleemlanden. Uh, want... Zoals we hier aan tafel volgens mij met elkaar eens zijn, dat geld gaat niet allemaal terugkomen. Dus de ECB, die tot nu toe eigenlijk in zijn historie volgens mij elk jaar een mooi winstje wist. Maar die koopt een enorme schuld waar ze mee blijven zitten. Dat weten ze of niet. Nou ja, ze willen dat zo snel mogelijk weer kwijt aan de overheden. Als nu eindelijk dat noodfonds in werking treedt, volgende week de Nederlandse Tweede Kamer en straks Tsjechië geloof ik, Slovakije en andere Dan zal die het overnemen. Bij de ECB, nou ja, hè? Als, als, ja. als daar genoeg geld in zit om, uh, om dat te doen. Ja, dus dus volgens mij niet 250 miljard. Dus, dus dat zal niet gebeuren. Niet. Maar uiteindelijk is dat. Kijk, uh, de ECB is van ons allemaal. Dus als de ECB verliezen leidt, dan betalen we daar naar rato mm -hmm. uh, van, van ons inkomen allemaal uh, aan mee. Um, en, en zo is eigenlijk dat, dat fonds nu ook uh, gevuld. Dus wat dat betreft maakt het niet zoveel uit of we nou de afschrijving op die obligaties doen via de ECB of via het uh, maar Maar, de, maar de, de, Dexia heeft een probleem op de interbankaire markt. Heel, het grote probleem van Dexia is ook dat het verdienmodel, om dat mm -hmm. zomaar te noemen, gebaseerd is op heel veel short-term funding, vakterm. Wat in feite betekent dat ze op dagelijkse basis op de interbankaire markt via telefoontjes proberen om van, hun van geldnood van te pakken. Van, ja, van collega -banker. banken. En die brengen nu dat geld en, naar de en, en, ECB. Dat doen. Nee, die lenen uit aan elkaar. Dat is allemaal prima. Maar er zijn dus een aantal banken. En ik heb dat echt gezien hoor. Dan heb je die handelaren op handelsvloeren. En dan hangt er gewoon een kopietje naast het scherm. En daar staan dus zes, zeven, acht banken uit. Op waar je dus op het moment dat je het telefoontje krijgt. van een bank die op dat lijstje staat. Nee, daar gaan we geen geld aan lenen. En dat is het grote probleem. Dus ze hebben gewoon een fundingprobleem. Ze hebben op dagelijkse basis. een x 100 miljoen nodig. En daar kunnen ze niet meer aan en, en, en dat is wel ook een beetje een en, teken van door. de tijd. Hè? Want uh, uh, ik had het net over die kapitaalsvereisten. Dat vroeger banken veel meer eigen vermogen hadden. Dus scherp en op naar beneden depositio's. te gaan. Ander iets is dat banken vroeger veel meer langer termijn financiering hadden. Ja. En die zijn allemaal is op dit korte. soort korte termijnfinanciering gaan. Dat was lekker goedkoop. Maar ja, de schaduwkant is dat als er geruchten komen in de markt. en mensen willen niet meer met jouw zaken. Hmm. dan heb, heb je een direct uh, ja. probleem. Ah, ja, een run on the bank, maar van de ene bank op de van andere de, bank. De, ja, nee, dat van ja. Het is een run on the bank niet door mensen die op straat staan. Nog en even, hun geld aan die bank onttrekken. Het zijn collega-banken die een niet vertrouwen. Maar. vraag voor dat we nog even naar een andere aanbeveling. of naar een aanbeveling van de IMF gaan. Is het opmerkelijk dat deze Dexia-bank. werkelijk met glans de laatste. Het is Absoluut. Ja, is ze was, ja, was, is een wasserige dan wasseneus. Het, wat bij Dexia gebeurt is eigenlijk hetzelfde als in Nederland in 2000, wat was het, 2009 geloof ik, hè, met de DSB-bank. Op mm -hmm. dezelfde manier gaat zijn bank onderuit. En het is heel raar dat ze bij die stress is. Drie, drie maanden geleden, ik geloof op dat is een politieke van de, stress test. van Of elf ja. van de 90 stonden hè, van boven. Ja, dus ja, ja dat is absoluut. heel raar. Ja, ja, ja. Ja. Goed, uh, nu even maar, actueel. Ik mag je één ding zeggen. Maar, Waarschijnlijk wordt uh, zondag aan het eind van de middag bekendgemaakt... wat er precies met Dexia gaat gebeuren. Dit is gewoon weer oh, een niet... scenario. Het gebeurt in het weekend. Nee, die, die, die, die, nou, die ja. tweets heb ik gezien. Ja? want ik heb Wat laatste, ja. wat ik het heb wordt gezien, nationalisatie. was uit betrouwbare bron dat België... en ook wel het Belgische deel van nationaliseren. Ja. Dat maar dat worden ook deelen verkocht. Er worden ook verkocht. Luxemburgs deel gaat verkocht worden. Goed, ik wil heel even in Den Haag Is op dit moment in de Tweede Kamer bezig met de uh, uh, algemene financiële beschouwingen. Boeiend, boeiend, boeiend. Er wordt in afval ook gestemd over... Um, dat staat daar los van overigens een uitbreiding... van, van uh, de bevoegdheden van dat beroemde steunfonds. Niet zozeer meer geld, maar dat ze meer mogen doen. Bijvoorbeeld banken over Ja, daar ja, wordt okay. vanavond over gestemd. Uh, maar dus ook over, over de begroting en over de bezuinigingen van 18 miljard. Nou heeft het IMF in een rapport gezegd, gisteren of eergisteren... sterke landen in Europa, stop met bezuinigen. Helemaal nu, mee eens. stoppen, dus het uh, want het is, uh, zo maak je de boel kapot. Dus het is allemaal leuk en aardig dat jullie de boel op orde willen hebben. Willen we ook. Ook, maar hou daar maar even mee op. Is hiermee deze hele algemene financiële beschouwing eigenlijk achterhaald? Dan kunnen ze allemaal lekker op het plein koffie maar en zee Het Centraal Planbureau zegt het ook. Oh. Uh, alleen het kabinet trekt zich er niks van aan. Zijn jullie het nemen. hier alle drie mee, ja, je eens. Bent ja, het er mee eens? Ja, helemaal eens. Ja. Ja, Kijk, met het is een er... onderwerp. <laughs> je <kan> je <laughs> <even kennen. laughs> Nederland staat er niet zo vreselijk dramatisch voor wat betreft financiënste nee. Het hoort, hè? Dus, dus, dus, dus, dit kan beter, het moet ook beter en zo. Maar ja, er is ooit eens een keer een soort salnorm afgesproken: hè, dat je je niet door de conjectuur moet laten beïnvloeden hoe je uh, met het tekort omgaat. Hè. Dat mm -hmm. moet je laten mee bewegen, ademen, ademen ja. zoals dat dan heet. Ja, en om op dit moment dan te zeggen... nee, we gaan nog eens een keer lekker 5 miljard extra bezuinigen... dat lijkt me ongelooflijk stom. Bovendien krijgen ze daar geen steun voor, dus dan valt het kabinet... en dan zijn we er vanaf. Maar wat er nu klokken gebeurt klokken. is dat in de hele eurozone... is iedereen aan het bezuinigen. Mm -hmm. Dat betekent dat de kansen voor landen als Portugal en Griekenland... om überhaupt nog enige... Spoortjes van economische groei te vinden die verdwijnen helemaal. Ja. Dus je drukt ook dit soort landen. We ja, ook collegialiteit Je drukt geld, dit soort landen meer vakantiegeld. Meer vakantiegeld en dan ook verplicht opnemen in Griekenland ja. en Portugal. Ja, dat is daar ben ik beste. het helemaal mee eens. Dan, dan zijn we klaar. Dan is de crisis opgelost. Ja. Oké. Okay. Nou goed, ik hoop dat ze in Den Haag luisteren. Nee, maar daar zitten ze algemeen te beschouwen. Dus ze horen dit weer niet. Ah, fijn. Misschien kunnen we een, een, een sms'je sturen. Uh, een ander onderwerp, Twitter. laatste onderwerp. Uh, Lex Hoogduin werkte tot voor kort bij de Nederlandse Bank. Uh, werd door velen gezien als de beoogd opvolger. Van, uh, of als de opvolger van Nout Wellink, hij is het niet geworden. Heeft nu eigenlijk geen werk, maar wel een enorme berg aan kennis en informatie en ideeën die hij. Roel Jansen, uh, als hij directeur of uh, baas van de Nederlandse bank was geworden, voor zich had moeten houden ja. en die die nu vrijelijk... en overal dat kan is... spuien, dat doet hij ook. Dus het kabinet heeft eigenlijk een, zeg jij... dom gehandeld door hem niet op die post om... te zetten... maar hem vrij los te laten en het kabinet... vanaf de zijlijn te bestoken. Ja, het kabinet heeft zichzelf eigenlijk... een gratis kritikaster uh, uh, bezorgd... en van een hoog kaliber. Uh, gisteravond zat hij in Schetsen, het journaal en ja. bij, uh, bij Nieuwsuur... om te uit te leggen dat uh, de jager... het echt helemaal bij het verkeerde eind heeft gehad... met inderdaad dat... Uh, dus zelfs 21 dat uh, de 21-juli discussie uh, nu we net hadden. Dat handelen. eisen uh -huh. dat de banken zouden afwaarderen... Op en, dat, die eens, by the way. en uh, dat hij bovendien de adviezen van zijn eigen ambtenaar in de wind heeft geslagen. Ik ben benieuwd wie die ambtenaar was. Was dat misschien die Klaas Knot die er toen nog die bij Financiën zat... en die nu president van de Nederlandse Bank is? Dat weet ik niet. Maar het kabinet heeft dus ongelooflijk stom gehandeld. Kijk, als, als uh, Hoogduin president van de Nederlandse Bank was geweest... had hij loyaal ja aan moeten zeggen. Dan had hij zijn mond gehouden. Had hij niets, geen kritiek op de minister over het kabinet geleverd. Maar nu, ja, hij is en gepasseerd, dus hij voelt zich ongetwijfeld ook geschoffeerd. Mm -hmm. En hij heeft waanzinnig veel kennis van zaken, ook intern en van de insight... van wat er allemaal gebeurt. Ik vind het eigenlijk wel netjes. Ik vind het heel netjes. Het kabinet krijgt een koekje van eigen deeg terug. Dat vind ik heel netjes. Ik maar, heel goed. Dan nou nog even buiten uit. netjes. En in het bedrijfsleven ja. heb je een concurrentiebeding. Is het ook gewoon absoluut nou, maar niet je toegestaan. je kunt gewoon een keurige economische analyse geven... van hoe dingen in elkaar zitten. En dat het dat vallig zo is dat het kabinet dan een beetje pijnlijk... blijkt te zijn. Hij heeft precies wat jij zegt, een informatievoorsprong. En dat betekent natuurlijk toch dat er nu allerlei dingen... Mogelijkerwijs ja, op de stoep hij, komen ja, hij, zal echt geen, hij zal echt geen vertrouwelijke of. Uh, nou, dat bedoel ik, dat wil ik uh, vragen. informatie verstrekken. Dat zal hij nooit doen. Daar wat is vind, tugge, wat, wat tugge, vind tugge, jij ervan? Vind je dat iemand als Lex Hoogtuin. Voor? enigszins. Uh, uh, voorzichtigheid in acht moet nemen. met zijn commentaren op het beleid, nu, gezien nou. nu alles wat hij weet intern? Nee, kijk, ik denk absoluut dat, dat, dat het een verlies is voor de Nederlandse bank dat hij daar weg is met zijn kennis. Uh, dus dat hij die kennis nu via de media alsnog uh, aan ons allemaal uh, ter beschikking stelt, daar ben ik alleen maar voor. Um, maar dan moet het wel om openbare kennis gaan. Uh, en, en, en, en inderdaad uit de school klappen over, uh, ik heb toen in de tijd geadviseerd en bovendien nog een andere ambtenaar ook. Ja, dat, dat lijkt mij inderdaad dus niet iets wat, uh, wat openbaar was en uh, dat had misschien ook niet openbaar gemaakt moeten worden. Maar dat nou, maar ik, maar dat is het is, ook wel, het wel is openbaar wel dat, dat we uh... dit rond deze eurocrisis... een aantal malen gezien hebben. Je hebt het ook met Jurgen Stark. Dat ja. zijn dus mensen die op de een of andere manier... Het is het Duitser, bepaalde, die die Duitsers van de ECB. En dat zijn hele strikte monetaristen. Die zijn, er zijn er twee zijn er uitgestapt. En die hebben dus inderdaad ook de weken daarna... via media gewoon kont gedaan... over hoe de besluitvorming bij de ECB ging. Hoe zij geprobeerd hebben om die strikte... monetaire standpunten van Duitsland... om die te blijven verdedigen. En ook daarvan vind ik dat het uiteindelijk niets anders is dan indicaties van paniek. Want wat je creëert, is natuurlijk toch meerdere stemmen. Je laat zien dat er dissensus is bij die organen. Heel gebrek aan overeenstemming bij die organen... waar op dit moment het crisismanagement ligt. Namelijk de ECB, de monetaire autoriteiten. En ik vind dat persoonlijk als burger, vind ik dat zwaar verontrustend. Hoe nou, laat ze worden? 20 seconden. Ik vind Waarom het krijgt heel hij laatste. Omdat dat, we klaar zijn. Ik denk dat daar dan geen toezichtgevoelige informatie verstrekt. Uh, dat de ECB tegen die opkoopprogramma's was, is bekend. En hij vertolkt eigenlijk dat standpunt. En ja, en nogmaals, de jaren heeft zichzelf dus enorm in zijn eigen voet gesch gesch geschoten... door die man vrij te laten lopen. En uh, hij in zal er nog heel veel ellende mee krijgen. Ja. We zijn benieuwd, dat volgen wij natuurlijk. We nodigen hem een keer uit in Munt. vinden jullie daar? Goed idee. Oké, okay. Roel Jansen, Ewald Engelen en Rens van Tilburg. Heel hartelijk bedankt, graag tot de volgende keer. Even wat zeggen. Hij wordt geconfronteerd met populisme, corruptie en dictators. Maar is altijd op zoek naar een uitweg. De wereldburger. Met vandaag de 30-jarige Spaanse Soraya. Zij kan haar hypotheek niet meer betalen. En wordt nu met gezin en al het huis uitgezet. Pues, si gewoon weer opnieuw erin trekken de volgende dag, al día siguiente. No, la misma noche. Oh, dezelfde nacht nog? La misma noche of al día siguiente, sí, sí. Dat doen veel mensen die uit hun huis gezet worden. Hoor. Sí, sí, sí. Als we willen strijden tegen de schuld die we nog moeten betalen, dan is het het slimste wat we kunnen doen. Volgens de jongste cijfers worden in Spanje elke dag 250 gezinnen uit hun huis gezet omdat ze de hypotheek niet meer kunnen betalen. Het is een drama dat meer dan een kwart miljoen huishoudens al heeft meegemaakt sinds het begin van de crisis. Het platform van hypotheekslachtoffers probeert op een vreedzame manier ontruimingen te voorkomen. En vandaag hier in Badalona, een voorstad van Barcelona met succes. Si se puede. Ja, we kunnen het. En este piso no se entrega. Deze woning wordt niet ontruimd. Dat zijn de leuzen van deze protestbeweging die in Barcelona begon... en zich nu snel over het hele land verspreidt. Este piso no se entrega. Ik neem de trein naar Terrassa, een flinke voorstad... op drie kwartier van het centrum van Barcelona. Daar ga ik op bezoek bij Soraya en Diego... Soraya is 30 en Diego 36 jaar en ze hebben een dochtertje van 9 en een zoontje van 2. Door de crisis kwamen ze in 2009 zonder inkomsten te zitten. Soraya verloor haar baan in de fabriek en de omzet van de bar van Diego liep zo sterk terug dat hij er niks meer aan overhield. Over een paar weken zullen ze uit hun huis gezet worden. Ik sta in de Don Bosco straat in Terrassa. Soraya en Diego wonen in een Volkswijk aan de rand van de stad. De dubbel is kapot dus ik moet even Per telefoon mijn komst melden. Hola, Diego. Zie, stel je wel goed. Hola, Buenos días. Zie je morgen. Diego, hoe is het? Goed, zegt hij. Ja, zegt hij. Dat wordt meestal gezegd. De woning is op de eerste verdieping. Oké, okay, de deur staat open. loopt een halletje in, de gang. Veel dozen ingepakt. Hola, Hola. Soraya. Ik sta in een woonkamer, die is minimaal ingericht. Heel weinig meubels, niks aan de muur. En heel veel spullen in dozen. Jullie zijn klaar voor vertrek? Sí. Want jullie moeten het huis uit op 4 november. El 4 november. Ja. En hoe is dat? Dat is over een, over een maand, hè? Hoe, hoe voelt dat? Pues, muy mal. Muy mal. Heel slecht. Gente is impotente, porque no puede hacer nada. Ja, je zegt, je voelt je onmachtig, want je kunt niks doen. Hey, en jullie hebben twee kleine kinderen, hè? Hoe beleven zij de situatie? We hebben que dat het verhaal haalde. En ze lo het als, we veranderen. En Ja, De kleinste, uh, Gerard van twee, is nog echt te klein om het te begrijpen. Maar Nerea van negen, die, uh, ja, die is eigenlijk heel optimistisch. Ze zegt van, nou, dan kopen we toch een, uh, iets anders. Uh, ja, zegt uh, Soraya, maar ze beseft niet goed uh, hoe hoog de schuld is. Ja, want jullie, een, uh, jullie blijven ook zitten met een enorme schuld aan de bank, hè? casa ja, misma cantidad que pedimos evenveel als de, aan de hypotheek vroeger. want hoeveel is dat? 210 of 220, por ahí Ja, dus uh, zo'n 220.000 euro. Hoe moeten jullie dat betalen? No vamos a poder. Como pagamos alquiler y y y esta cantidad iske no is onmogelijk. Het is onmogelijk om dat ooit terug te betalen, zegt Soraya. Diego heeft dan nog het geluk dat hij na de sluiting van zijn bar... weer aan de slag kon bij zijn oude werkgever. Maar hij verdient 800 euro netto en daar kun je amper een huis van huren. Laat staan een gezin van onderhouden of de bank terugbetalen. Weinig landen hebben zo'n bankvriendelijke wetgeving als Spanje. Als die niet verandert, zullen Diego en Soraya... net als honderdduizenden andere Spaanse gezinnen... een levenslange schuld aan de bank houden. En bovendien veroordeeld zijn tot bittere armoede. Want de bank mag beslag leggen op alles wat zij meer verdienen dan 640 euro. Het platform van hypotheekslachtoffers probeert daar veranderingen aan te brengen. En volgende week horen we hoe het verder gaat met Soraya en Jago en hun verhaal werd opgetekend door Lex Rietman. Tot zover Villa VPRO voor vandaag en eigenlijk voor deze hele week. Wij zijn er maandag weer, maar zometeen na half vijf... is daar, zoals altijd wel, het Radio 1 Journaal met Tim Overdiek. En ik geef u vast een paar trefwoorden. Dexia, ECB... Bankleningen, financiële beschouwingen. Allemaal ontwikkelingen die op dit moment nog gaande zijn... en de komende twee uur de uitzending gaan beheersen. Uh, we hebben ook J. Bernlef. Uh, die voelt zich een heel klein beetje winnaar van de Nobelprijs voor Literatuur. Want hij is de vertaler oh ja, van het Sleesverwerk, Thomas Tranströmerg. Hij leest straks in het Radio 1-journaal een van zijn gedichten in het Nederlands. Ook dat is nieuws. Het harde nieuws, Mark Visser. Radio 1, het NOS-journaal.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 spookrijder is staande gehouden. heeft dus momenteel geen effect meer voor het verkeer. Op de A28 Zwolle Amersfoort. Een uh, ongeluk. Uh, het verkeer wordt omgeleid. Daar kom ik zo op. Er is een uh, behoorlijk ongeluk gebeurd op de A12 van Utrecht naar Duitsland. De weg is dicht tussen Arnhem-Noord en Westervoort. Daar staat file achter. Uh, dan de uh, A12 vanaf de Duitse grens naar Utrecht. Dat zijn kijkers. Daar staat drie kilometer file tussen Westervoort en Waterberg... Op de A27 Gorkum-Utrecht, een aanrijding tussen Houten en Rijnzweert, 5 kilometer file. Er zijn twee rijstroken dicht, betreft een aanrijding met een vrachtauto. Op de A28 van Amersfoort naar Utrecht, tussen Soesterberg en Utrecht Uithof, 5 kilometer. Na een ongeluk is daar de rechte rijstrook dicht. Het verkeer kan beter omrijden vanaf klopend Hoevelaken. En rijdt dan richting Utrecht via Hilversum over de A1 en de A27.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 Voor een 7-8 van 749 euro... gaat u naar uw reisagent of HollandAmerica.nl. Wij als Nederlandse Brandwonderstichting doen er alles aan om slachtoffers van brand te voorkomen. U ook? Ga naar watdoejijbijbrand.nl en doe de test. Het NOS Radio 1 Journal. met Tim Overdik... Goedemiddag. Reacties stromen binnen op de dood van Steve Jobs... van presidentieel eerbetoon vanuit het Witte Huis... tot spontane tranen op de digitale snelweg die Twitter heet. We zijn in Eindhoven, waar bewonderaars stilstaan bij hun inspiratiebron... en spreken met een oud-medewerker van Jobs... die ook een heel andere kant van de visionair aan den lijve heeft ondervonden. Den Haag is al twee dagen het toneel van de financiële beschouwingen... op weg naar een stemming vanavond over... al dan niet uitbreiding van dat Europese noodfonds verdedigt minister De Jager van Financiën het kabinetsbeleid. Peter Blok volgt het debat en het gaat vast ook over Dexia... het bedrijf waarvan de handel in aandelen zojuist is stilgelegd. En dan dit. Zij knippen de lamp uit en de witte kap glinstert een ogenblik voordat hij oplost. Een stukje Nederlandse vertaling van Thomas Tranströmer winnaar van de Nobelprijs voor Literatuur. We spreken met onze correspondent, maar ook met de vertaler van deze Zweedse dichter... en dat is niet de eerste de beste, J. Berneleff. Met NWS Radio 1 Journaal tot half zeven vanavond. De besluit dat Nobelprijs in Literatuur in gaat Thomas Groot applaus in Zweden nadat bekend wordt dat landgenoot Thomas Tranströmer de Nobelprijs voor de literatuur heeft gewonnen. Scandinavië, korte bent Rolly Creton. Euphorie die we hoorden, geldt dat voor het hele land? Ja, de Zweden zijn echt door dolle heen. Je kunt het vergelijken met een WK voetbal. Het is echt feest in uh, Zweden. En ze hadden het ook uh, niet verwacht. Het is lang geleden dat de Zweden uh, de Nobelprijs voor de literatuur wonnen. Dat was in 1974. Toen wonnen. Twee uh, Zweedse schrijvers en daar was heel veel uh, kritiek op omdat die twee uh, lid waren van de Zweedse academie. Dus ze zaten zelf in de jury en daarna uh, durfden de Zweden er eigenlijk niet meer op te hopen dat ze die prijs zouden uh, krijgen. En uh, Trans Streumer is de afgelopen tien jaar wel uh, genoemd, dus stond wel in de behoorde tot de favorieten. En ja, ik denk dat zijn leeftijd, hij is tachtig, uh, er ook wel mee te maken heeft dat hij die prijs nu krijgt. Ja. Wie is Transstrumer, om precies te zijn in Zweden... vanzelfsprekend een bekende dichter, maar voor Nederlanders wellicht niet? Nee, nou, hij is vooral bekend in Scandinavië... maar hij is ook vertaald in ruim uh, 50 landen, onder andere in Nederland. Ja, en hij, wordt, uh, hij, hij laat zich heel erg inspireren door de natuur. Dat is iets echt uh, Scandinavisch, zou ik zeggen. En hij uh, uh, beschrijft... ...werelden van leven en dood en het mystieke in de natuur op een hele herkenbare, grijpbare manier. Uh, hij heeft niet zo heel veel uitgegeven, uh, omdat hij ook altijd heeft gewerkt als psycholoog. Dus hij is nooit fulltime uh, dichter gehad. Maar uh, de werken die hij heeft ge uh, geschreven, daar heeft hij altijd veel uh, succes mee gehad. En ja, verder heeft hij in 1990 een ernstige hersenbloeding gekregen. Hij is verlamd aan zijn rechterzijde, kan ook niet meer of bijna niet meer spreken. Hij heeft bijvoorbeeld wel geleerd om met zijn linkerhand te schrijven, maar die hersenbloeding betekende eigenlijk ook het einde van zijn, zijn carrière. Is hij wel in de gelegenheid geweest om te reageren op despres? Nou. Ik heb net uh, uh, gekeken, zijn vrouw uh, heeft eigenlijk het, het woord ge uh, gedaan... en ja, vertelde dat, dat hij oprecht uh, uh, verrast was. En dat kwam eigenlijk ook omdat hij pas tien minuten van tevoren werd gebeld. En dat is heel bijzonder, omdat winnaars uh, normaal gesproken... toch wel zo'n half uur uh, van tevoren worden gebeld. En dat moment waarop winnaars worden ingelicht... is op dit moment een heel heet hangijzer in, in Zweden. Dat komt eigenlijk door die blunder van, van maandag... Toen uh, ging de Nobelprijs voor Geneeskunde naar een uh, Canadese immunoloog, uh, Steinman... en die bleek uh, te zijn overleden. Dus het was echt heel erg uh, pijnlijk. Die misser kon achteraf wel verklaard worden. Uh, werd eigenlijk veroorzaakt door overdreven uh, voorzichtigheid. Uh, het Comité voor Geneeskunde werd vorig jaar geconfronteerd met een lek. Dus die winnaar kwam te vroeg naar buiten. En dit jaar hadden ze zoiets van, ja, dat zal ons niet weer uh, gebeuren... Dus ja, ze, de Zweden zijn er nog niet uit hoe ze die procedures moeten aanscherpen. Hoe dan ook, Tranströmer leeft. Zijn werk nog meer. Rolien Griton, dankjewel. En laten we deze uitzending spreken met J. Bernleff... die al het werk van Tranströmer heeft vertaald in het Nederlands. Een icoon. Een visionair, een slimme zakenman, maar ook een veel eisende controlfreak. Een lastige perfectionist, Steve Jobs. Het boekbeeld van Apple overleed afgelopen nacht op 56-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. Apple was het geesteskind van Jobs. Tot twee maal toe wist hij het bedrijf enorm succesvol te maken. Een mondiale inspiratiebron van zijn Silicon Valley tot ons Brabant. Strijp S in Eindhoven, het klokgebouw om precies te zijn. Hier zitten tientallen creatieve bedrijven. Apple is geliefd. Ik heb een hele oude iPod. Ik heb een G5. Een iPhone. Nog een G5 staan. En een Mac. Ook een Apple PowerBook, een iPhone, iPad. Ja, behoorlijk veel. En die liefde voor Steve Jobs, Apple, kunnen ze ook prima verwoorden. Ze zien er gewoon gelikt uit en ze zijn super, uh, super mooi, goed vormgegeven. Nee, eigenlijk niks Spaans te merken. Het is prachtig. Het is bijna een soort. Anti-vormgeving wil ik niet zeggen, maar het is gewoon zo goed vormgegeven dat je je bijna niet kunt voorstellen dat je het beter kunt vormgeven dan dat. Het is ook bedrijfszeker, voor mij ook belangrijk. Want het kan wel mooi zijn, maar als het op locatie uitvalt of niet meer werkt... ja, dan houdt het gewoon op. Dus in dit geval uh, blijft het ook werken. En het ziet er inderdaad ook mooi uit. Ja, het is visueel is het aantrekkelijk. En mijn vak is ook ja, visueel ingesteld. Ik ben fotograaf, dus in die zin uh, past dat daar helemaal bij. Dat esthetische is volgens hen een van de krachten van Jobs geweest. In Apple-producten zitten soms schroefjes die helemaal niks doen, want die zien er gewoon mooi uit. Omdat het dan uh, visueel gewoon uh, symmetrisch is. Nou, dat is een verhaal wat echt uh, met, met de laptop die ik heb, is een, een witte, witte uh, Macbook. Ja, dat heeft hij bedacht, dat schroefje aan de linkerkant, dat is zijn schroefje. Anders was het ding niet symmetrisch genoeg. Ja, dat vind ik mooi en daar hou ik ook van. Als je, en net dat gouden randje, dat, dat, ja, dat is dan seafdrop. Ja. Iedereen had op een gegeven moment zwarte oordopjes. En het moest allemaal zwart zijn. Dat kon geen andere kleur zijn. En wat doet Apple? Die zet witte oordopjes op de markt. Niemand wilde toen met wit lopen in het begin. En daar komt Apple met de witte oordopjes. Het is gewoon lifestyle wat zij hebben opgezet. Het is gewoon super slim. Nou, zijn kracht is eigenlijk, denk ik, dat je gewoon ziet en voelt dat ze er naartoe gewerkt hebben. Dat alles met elkaar in verband kan staan, dat je voor alles uh, moet maar de kruis bestuiven. Je hebt niet alleen maar een computer en daar doe je dat mee en je hebt een telefoon, daar doe je alleen maar dat mee. Het loopt in elkaar over. Maar aan al dat moois hangt wel een prijskaartje, want Jobs was ook een slimme zakenman. mobiele telefoon was er en zij maken de iPhone. Een laptop was er en zij maken de PowerBook. He, computer was er al, maar zij maken het zo bijzonder. Een gebruiksvoorwerp, een bijna een ding in je ruimte, wat je in je woonkamer, wat je wil hebben. Een eyecatcher. Dat, ja, dat is gewoon heel bijzonder dat dat lukt. Dat je dat als nieuwe lijn op de markt zet eigenlijk. En zakelijk ook wel heel slim, gesteerd, inderdaad, want het is niet goedkoop. Nee, het is niet goedkoop. Toen hij, hij in 1997 uh, terugkwam bij Apple... heeft hij ook meteen de roer volledig omgegooid en gezegd... Uh, nou, ja, wist hij ook precies wat hij met het bedrijf wilde. En ja, zag hij ook het web als eerste. En zag hij ook uh, muziek als eerste. En... Als je nu ziet wat, uh, wat ze nu hebben opgebouwd en wat ze met, uh, met iTunes nu uh, voor elkaar hebben. De, de grootste uh, ja, verzameling van creditcardgegevens. Dat is eigenlijk waar het nu op, bij Apple om gaat. En kijkend naar die toekomst, met het wegvallen van jobs moet Apple daar wel heel hard aan gaan werken. De papa van de familie valt weg. En, en welke kant gaan we nou op? Maar die kant ligt al vast natuurlijk. Ik bedoel, dat is... Ik denk dat je dat pas over twee, drie jaar zult merken. Nou ja, ik hoop natuurlijk dat ze deze lijn uh, doorzetten. En dat, dat heeft alles te maken met de mensen die daar nu werken... en degene die aan het roer komt. Volgens mij zijn dat uh, geestverwanten. Misschien dat het voor de markt en voor Wall Street... en dat soort dingen best wel impact kan hebben. Maar ik denk dat intern voor de producten... dat, het, uh, dat, uh, dat Steve Jobs behoorlijk wat heeft achtergelaten. En uh, de men, met de mensen die hij heeft aangetrokken... en ook met Tim Cook wel goede keuzes heeft gemaakt... En dat het daardoor wel, wel, wel goed blijft gaan. Ja. Wie weet, een verslag van Martijn van der Zanden. Na vijf uur spreken we met Duco Sikkingen. Die heeft met Steve Jobs, Steve Jobs samengewerkt in de jaren negentig. En dan horen we dus meer over de mens achter de zwarte Colt. Vandaag de tweede dag van de financiële beschouwingen in Den Haag. Minister De Jager van Financiën staat voor de Tweede Kamer. De grote vraag was of het debat nog wel wat op zou leveren... nu de financiële wereld in Europa in rep en roer staat. En de begroting voor 2012 waarschijnlijk al wel eens ernstig achterhaald zou kunnen zijn. Peter Blok in Den Haag. Wilt toch een beetje pittiger worden dat debat? Nou, niet echt. Daarvoor is er vandaag te weinig onenigheid, te weinig vuurwerk. Ja, die bezuinigingen, de 18 miljard staat vast. Ja, voor de time being, want je zegt het: de wereld staat in brand en alles kan er volgend jaar helemaal anders uh, uitzien. En uh, ja, dan zouden er extra miljarden bezuinigd moeten worden. Of uh, de PVV en de Partij van de Arbeid dat nu leuk vinden of niet. Dat gaat dan wel gebeuren. Nou, De hypotheekrenteaftrek, daar ging het ook vandaag weer even over. Maar die blijft gewoon bestaan. Nieuws naar België. Zojuist is de handel in aandelen in de Dexia Bank stilgelegd. Uh, een, een onderzoek naar een nationalisatie. De bank is in problemen gekomen door de Griekse leningen, zijn daar vandaag. Uh, vragen overgesteld aan minister De Jager en dan met name over de mogelijkheid dat er besmettingsgevaar bij Nederlandse banken zou kunnen plaatsvinden. Jazeker, de Kamer wil graag weten hoe staan onze Nederlandse banken ervoor, geschrokken als ze zijn van Dexia zo dicht bij huis in België. Ja, elke bank heeft het uh, natuurlijk nu zwaar te verduren tijdens de eurocrisis, maar er is geen reden voor paniek, zegt minister De Jager. We zien dus dat Nederlandse banken allereerst uh, veel beter zijn gecapitaliseerd dan veel andere banken in Europa. Als blijkt uit de ja, gepubliceerde gegevens uh, van de stresstesten, dat Nederlandse banken relatief weinig. Blootstelling hebben op staatsobligaties. Hier meer specifiek ging het over Griekenland op die op Griekse uh, staatsobligaties, terwijl dat bij Dexia wel het geval is. Ja, dus Dexia zit daarmee diep in de problemen. De jager zei ook nog dat er een bonusverbod komt voor banken als Nederlandse banken nog eens aankloppen voor kapitaalsteun, dus uh, voor kapitaalinjecties of uh, extra garanties, dan mogen de topmannen daar geen bonus meer krijgen. Peter, dan mogen de mensen daar in de Tweede Kamer pas naar huis als er is gestemd over dat Europese noodfonds, EFSF. Nederland is een van de laatste landen die dat moeten doen. Hè? Lijkt het nog steeds te lukken? Ja, dat, dat gaat inderdaad lukken, want de Kamer weet, we hebben geen alternatief om de euro te redden en daarmee ons spaargeld en onze pensioenen. Daarvoor is nu eenmaal geld nodig en ook miljarden aan garanties. Of we het nu leuk vinden of niet. Nou, vandaag moet daar inderdaad nog over gestemd worden. Eerder mogen de Tweede Kamerleden niet naar huis om weekend te gevieren. Nou, is het nu een blanco check? Dat vraagt gedoogpartner PVV zich af, Tony van Dijk. Ik wil, voordat de minister op de inhoud ingaat... wil ik eerst even duidelijk hebben waar we hier staan... in, de, in het kader van de mandatering. En deze minister die vraagt aan de Kamer, en we gaan er straks over stemmen... voor 100 miljard een mandaat om te mogen uitgeven in dat EFSF waar Nederland garant voor staat... dat wij hem een cheque geven van 100 miljard... Waarmee, waarmee hij op pad kan in Europa. En als er een besteding wordt gedaan met dat geld... waarvan de Kamer hier een meerderheid zegt, dat willen we niet... dan kunnen we misschien de minister naar huis sturen... maar dan kan de minister wel als mandaat tekenen voor dat bedrag... en dan gebeurt het toch. En dat wil ik even duidelijk hebben voordat we verder gaan op de inhoud. Is dat zo of is dat niet zo? Nee, voorzitter, dat kan de heer Tony van Dijk nooit duidelijk krijgen. Want het is juist wat hij zegt... als de Kamer zegt bij een bijvoorbeeld een nieuwe programma aanvraag... dat doen we niet, we zijn er absoluut op tegen... dan heb ik aangegeven dat een minister in het algemeen... Eh, zich eh, goed vergewist van wat deze Kamer vindt. En als de Kamer een eh, minister wegstuurt dan uh, kan die minister ook niet meer tekenen voor een mandaat. Dus het is echt, uh, wat de heer Van Dijk zegt, is gewoon onjuist. Dat is Ten tweede heeft de heer Van Dijk al zonder dat hij iets van die guidelines wist... en mijn beantwoording überhaupt is afgevraagd in de pers al laten weten... dat hij toch niet het uh, gaat voorsteunen, wat er ook komt. En de derde, het gaat, ik vraag niet om 100 miljard... want dat wordt iedere de keer weer opgehouden door de heer Van Dijk. Het was al iets van 55 miljard. En doordat de looptijden verlengen wordt dat bedrag ook hoger. En dat is, loopt dat op van 55 naar... 98 miljard euro. Ja, een heel bedrag 98 miljard euro aan garanties straks. Uh, ja, het maakt voor de PVV allemaal niet uit. Dat zijn minister De Jager ook. Die blijven tegen. En blijft daarmee ook samen met de SP een roepende in de woestijn. Partij van de Arbeid, D66 en GroenLinks. Die oppositiepartijen die steunen minister De Jager. En daarmee kan dit pakket een akkoord krijgen vanavond. Dankjewel Peter Blok in Den Haag. En na vijf uur spreken we met onze economische redactie. Mensen die zijn bezig met het nieuws dat het ECB, de Europese Centrale Bank... de banken in Europa ongelimiteerd geld gaat lenen. En natuurlijk leggen we contact met Brussel. Want Dexia, daar zijn de laatste ontwikkelingen in. De, aan, de handel in aandelen is stilgelegd. Ontwikkelingen die nu plaatsvinden. En straks ook een lang gerekte schreeuw op de Dam. Tijdens de dode herdenking komt Genaro P, oftewel de damschreeuwer... op zes maanden cel te staan. GELUIDEN. Kees Kwaks bij de ANWB. Hoe staat het ervoor op de Nederlandse wegen? Goedemiddag Tim. Nou, een stukje beter dan uh, gistermiddag... Uh, toen we al die problemen hadden op de A1. Maar toch een paar ongelukken die hier en daarvoor uh, behoorlijk wat vertraging zorgen. Zo'n ongeluk speelt bijvoorbeeld op de a A12. Utrecht richting Duitsland. Tussen Knoppen Grijzoord en Westervoort staat 7 kilometer... De weg is dicht bij Westervoort. En aan de andere kant van de vangrail vanaf de Duitse grens naar Utrecht staat 4 kilometer tussen Westervoort en Arnhem-Noord. Ook een ongeluk op de A27 vanaf Gorkum naar Utrecht bij knooppunt Lunetten. Daar ging het mis met een uh, vrachtauto. Er staat 7 kilometer file vanaf Hagenstein tot aan Lunetten. Er zijn twee rijstroken dicht. We kennen de nasleep van een aanrijding op de A28 vanuit Amersfoort naar Utrecht. Daar staat nog 9 kilometer file van knooppunt Rijns Weert maar zijn wel alle rijstroken weer open. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Tim Moverdijk. Turner, Jury van Gelder en horderloper Gregory Sedok... hebben weer zicht op deelname aan de Olympische Spelen volgend jaar in Londen. Het Internationaal Sporttribunaal, CAS, veegde vandaag een omstreden IOC-maatregel van tafel. Sporters die betrapt zijn op doping en hun straf hebben uitgezeten... mochten van het IOC niet meedoen aan de eerstvolgende Spelen... Maar volgens het CAS is dat onterecht. Joeri Vergelder, die nu een Japan is voor het WK, reageerde opgelucht op deze uitspraak. Ja, mooi hè? Ja, nee ik, nee, ik ben erg blij dat, uh, dat ze deze bes, uh, beslissing genomen hebben. En uh, ja, dat biedt voor mij uh, weer wat meer persp uh, perspectief. Dus ik, uh, ja, ik ga me nu weer uh, 100% richten op, op de WK. Want uh, hier moet het toch, uh, toch gebeuren. Maar ik ben echt super blij dat, uh, ja, dat deze regel nu uh, geschrapt is. Ik ben het er ook uh, volkomen mee eens dat uh, als, een, uh, als iemand gestraft wordt en die zit zijn straf uit... dat je dan, uh, ja, laten we zeggen, eigenlijk nog een keer gestraft wordt voor, voor hetzelfde feit. Dus dat is gewoon iets wat, uh, ja, wat in, in mijn straatje gewoon niet klopt. en ja, dat, uh, dat vinden anderen ook en uh, dat is nu gewoon de wereld in. En, ja, ik ben nou, er nou gewoon blij mee dat uh, daarmee weer een eerste stap is gezet richting uh, Olympische Spelen. Je zegt het is een eerste stap, en de eerste stap richting de Spelen. Want het echte werk moet natuurlijk nog gebeuren. Ja, precies. Kijk, het is, het is heel mooi dat, uh, dat die regel nu uh, uh, geschrapt is. Maar goed, ik ben hier uh, om, om te sporten. En uh, laat ik, zeggen, ik zie het nu zo dat er uh, drie stappen zijn geweest. Nou, die eerste stap is, uh, is uh, dat uh, die uitspraak gewoon positief uitpakte. Ja, de tweede stap is uh, de kwalificatie halen uiteraard. En de derde stap is in de finale een medaille halen. En, ja, als ik die tweede stap al niet haal, dan is het al over. Dus kijk, ik ben hartstikke blij dat, uh, dat, dat ze die regel nu hebben aangepast. Maar goed, als ik uh, de finale niet haal en geen medaille ja dan, dan schiet het uh, voor dit jaar ook niet op. Kijk, ik voel me voor dit WK ook gewoon sterk en uh, fit. Dus ik weet dat het erin zit. Kijk, ik moet alleen uh, altijd met turn op het juiste moment uh, eruit komen. En ja, daar, uh, daar ga ik me nou gewoon volledig op focussen... dat dat uh, ook uh, hopelijk gaat gebeuren. Ja. Hey, tot slot, um, we zien dat de Amerikanen die zaken hebben aangespannen. Daar profiteer jij in dit geval van. Uh, van mee. Um, had je ook niet zoiets van ja, misschien hadden we dat zelf ook wel aanhangig moeten maken bij de kas? Want het ging ook om jou. Ja, maar ja, goed, ik, ik heb in de tussentijd wel begrepen dat uh, als, je, als je dat wil proberen... dat dat gewoon een hele hoop tijd, energie en uh, ook geld kost. En uh, ja, al die drie dingen heb ik gewoon niet. Dus, ja, dus dan houdt het uh, snel op. Kijk, natuurlijk uh, heb ik wel eens uh, in mijn achterhoofd zitten denken... van ja, stel dat die regel gewoon uh, van kracht blijft. Ja, dan vind ik alsnog dat ze wel een onderscheid moeten maken tussen... Uh, ja, laten zeggen, wat ik heb gedaan vind ik niet in het straatje thuis horen van uh, valspelen en uh, uh, expres spullen pakken om uh, beter te worden in de sport. Kijk, uh, wat ik heb gedaan valt gewoon totaal in een andere categorie, dus ik... Ik vind dat ze daar ook wel een onderscheid in moesten maken, maar nu is dat uh, gewoon totaal van de baan. En uh, ja, dat is, uh, daar ben ik gewoon blij mee. Dit is gewoon in principe rechtvaardig. En ja, goed, een sporter of, of, of het algemene mens die gestraft wordt en die zijn straf uitzit, hoort gewoon niet nog een keer gestraft te worden voor hetzelfde feit. En ja, dat is gewoon goed. Hadden sterner Jurie van Gelder. Ook voor atleet Gregory Sedok was het goed nieuws. Hij vulde niet goed in op een formulier, maar die verbleef en werd daarom als dopingzonder beschouwd. Ook hij mag nu weer hopen op deelname aan de spelen. Aan de uitspraak houdt hij wel een dubbel gevoel over. Het is een stukje gerechtigheid. En daarnaast ook nog eens een keer uh, blijdschap. En uh, waarom zeg ik gerechtigheid? Is omdat ik, uh, het voelt voor mij. Uh, zo onschuldig als wat. Dus uh, ja, ik voel me hartstikke onschuldig. En dan zou ik ook nog eens een keer dubbel gestraft worden. En daarom een stukje gerechtigheid en blijdschap dat je dan toch nog iets... Ja, dat je een doel hebt om daartoe te werken. Dit uh, worden, of dat kunnen mijn derde Leumse Spelen worden. Ik heb me al genomineerd. Dus uh, ja, vandaar dus de blijdschap dat ik toch wel misschien aan, de, aan mijn derde Leumse Spelen mee kan doen. Nee, je spreekt over gerechtigheid, maar die schorsing blijft staan. Die straf blijft staan. Ja, dat klopt. Alleen uh, gerechtigheid dus dat ik wel naar de Spelen toe kan. Want mijn schorsing die loopt af op 22 juni. En uh, dat ik dan ook eens niet naar de Lumse Spelen toe mag... Ja, dat vind ik dubbel op. Uh, ik vind mijn eigen schorsing al te belachelijk voor woorden. Dus laat staan dat je ook nog eens een keer niet uh, naar de Lumse Spelen mag. Dus word je eigenlijk du ja, dubbel gestraft. Als jouw schorsing afloopt, heb je iets minder dan een maand tijd om bouw te tonen. Ja, dat klopt. Wordt dat, wordt, uh, dat wordt heel erg krap. Ik ga er alles aan doen om op die spelen te staan. Nu ik er mag lopen, dan ga ik er ook wel alles aan doen om, uh, om daar te staan. Ja. Dus ik ga er wel vanuit dat het haalbaar is. Dus ook voor doc de eerste stap wellicht naar potentiële medailles. Een gouden medaille voor de herfst, wat mij betreft, Marco Verhoef. Vanochtend jassen aan, paraplu bij de hand, Regen, wind, kon niet mooier. Maar wat mij opviel, was dat het helemaal niet zo koud was. Nee, dat klopt. Vanmorgen vroeg hadden we de maximumtemperatuur. en Dat is iets wat wel eens een keer vaker gebeurt in Nederland. Maar het is toch niet de dagelijkse kost. Hè? Meestal heb je de maximumtemperatuur zo rond een uur of nou, drie smiddags. Dat is nu zeker niet het geval geweest. Want vanmorgen vroeg om acht uur was het 17 graden. En vanmiddag was het nog maar 13 graden. Graden. Dus wow. je gevoel klopt er helemaal. Dat is een neerwaartse lijn. Gaat ja. dat doorzetten dit komend tijdmaal? Uh, sowieso de eerste twaalf uur, want we gaan de nacht En we, hebben, we zitten nu echt in veel koudere lucht. En dat betekent bijvoorbeeld voor vannacht dat we minimumtemperaturen nou zo tussen de 6 en 9 graden in het binnenland hebben langs de kust, is het allemaal wat, uh, wat minder koud. En dat komt omdat daar natuurlijk nog een warme Noordzee voor de deur ligt. Noordwestenwind. Wind komt over die warme Noordzee aan. Dus kustgebieden hebben iets minder lage minima. Maar verder hebben we wel heel wisselvallig weer. Want die Noordzee is warm. De de lucht daarboven is koud en dan ontstaan er heel makkelijk felle buien. En dat betekent dat die ook onweer kunnen gaan brengen. Ik denk dat dat in de loop van de nacht gaat gebeuren in het noordwesten van het land. Nou ja, en morgen hebben we het dan eigenlijk op de meeste plaatsen. De onweerskans is iets minder groot in Zeeland. Maar verder kan het eigenlijk overal gebeuren en is het echt herfstachtig. Met forse windvlagen erbij en niet te hoge temperaturen. Het recept blijft hetzelfde. Jassen aan, paraplu bij de hand. Marco Verhoef, dank je wel. Roekeloos gedrag, dat verwijt de Amsterdamse rechtbank... de man die tijdens de twee minuten stilte op de Dam vorig jaar... paniek veroorzaakte met een luide schreeuw. En de rechtbank vindt de Damschreeuwer ook schuldig aan de gevolgen daarvan. In het tumult raakten 87 mensen gewond. Rechter van den Brink. Ook de rechtbank heeft op de door de officier van justitie... ter zitting getoonde beelden kunnen waarnemen... dat na de schreeuw, vanuit de plek waar verdachte zich ophield... bij madame Pousseau een naar buiten bewegende kring ontstaat die in zeer korte tijd, namelijk enkele seconden, vrijwel geheel de menigte in beweging brengt. De rechtbank is dan ook van oordeel dat sprake is van een kausaal verband tussen de gedraging van verdachten en het uiteindelijke Ontstaan letsel. De damschreeuwer, die zelf niet bij de uitspraak aanwezig was, is veroordeeld tot een half jaar cel. En hij mag de komende vijf jaar tijdens de doden, denk ik, niet op de dam zijn. Is hij dat toch, dan moet hij nog eens een half jaar de cel in. Polly van Dijk van de Amsterdamse rechtbank. De rechtbank stelt vast dat het hier om een hele bijzondere gebeurtenis ging. Dode herdenking op de Dam, heel veel mensen aanwezig, leden van de koninklijke familie. Uh, daar werd uh, uh, teruggekeken op uh, de Tweede Wereldoorlog. Daar wordt dan twee minuten stilte in acht genomen om al die slachtoffers te herdenken. En de rechtbank zegt, als je dan daar rondloopt als uh, orthodox Jood geklede man... en je duwend door de menigte begeeft en dan opeens een enorme gil uh, slaakt... Uh, ja, dan loop je het risico dat er een enorme paniek uitbreekt... en dat er gewonden vallen. En dat is hier gebeurd. En uh, wat mij opviel, dat de rechtbank ook nog een vergelijking trof... met de gebeurtenissen uh, uh, door Karstee bij de Koninginnedag in Apeldoorn. Dat klopt. Dat heeft de rechtbank meegenomen... dat wat een jaar geleden was gebeurd bij Koninginnedag in Apeldoorn... Uh, ja, dat, heeft, dat heeft natuurlijk iedereen enorme angst aangejaagd. En hij had zich moeten realiseren dat als hij nu zo zou gaan gillen daar... dat de paniek zou losbarsten. Polly van Dijk van de rechtbank Amsterdam tegen verslaggever Edwin van der Berg. De advocaat van de damschreeuwer Theo Hidema, die net als zijn cliënt ook niet bij de uitspraak was, vindt de straf niet in verhouding met wat er op de dam is gebeurd. Hij gaat dus in hoger beroep. Meer nieuws na vijf uur. Blijf luisteren. and today brengt vanavond een ode aan Steve Jobs. You know, I think he always had to be a little different to buy an Apple computer. Hoe groot zijn invloed groot was op de BNN generatie. Tussen half 9:30 en 10 uur anderhalf uur lang hier op Radio 1. The ones that are successful loved what they did so they could persevere and and the ones that didn't it, Steve Jobs, de oprichter van Apple. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Willem bij Iwis Groeneveld krijg je nu tot 200 euro korting op een multifocale bril. Dat is voor ver af en dichtbij toch? Precies. En als je niet aan de glazen kunt wennen, mag je ze gratis omruilen. Kijk, dat zie je alleen bij Iwis Groeneveld. Nou, wat zie jij dan alleen? Nou, dat je tot 200 euro korting krijgt, Willem. Oh, dat is niet misselijk.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 Half Nederland gaat met pensioen. Maar wie komt het werk doen? Otto Workforce. Dit is Radio 1.